Ik zou kunnen zeggen, partytime. Met uh, deze liede de Barcase. Met een prachtig oud soul nummer. <laughs> Jawel, soulfinger. Welkom bij het tweede gedeelte van de show. De zondagmorgen van ZVL. Ja, tot 12 uur nog lekkere muziek. En um, een beetje meer tempo dan vorig uur. Want we zijn allemaal wel een beetje wakker hè, op deze mooie zondag. Nou, een beetje een gekke dag. Zonnetje. Er uh, kan ook regen komen. En een flits zou ook nog kunnen. En de temperaturen worden vandaag zo'n graad of 21. Een echte normale zomerdag. Tot 12 uur, de zondagmorgen. Van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. Blijf bij me tot 12 uur. Want zoals gezegd, lekkere muziek. Maar ook een reportage van Jeroen van Gent. Want hij ging de straat op met zijn blauwe microfoon. en vroeg u van alles wat. Dat hoor je zo meteen. Wat een momentje natuurlijk met Chris Ria. Every beat of my heart. En Marshall Henen voor met Dancing in the City uit 1978. Kijk even op onze agenda. Er is veel cultuur vandaag. Een zomere expositie van de Jordans. Naomi Sarah, die doet een expositie en Theo Hanenberg ook. Er is veel te zien vandaag. En er is ook nog een, ja, een markt, een kunstmarkt in Dammen. Maar dat is dan weer over de grens. Hè. Maar hier in de eigen buurt dus een paar leuke dingen te zien. Wil je meer informatie over deze activiteiten? Ga dan naar onze website omroepzvl.nl. Omroepzvl ga naar Agenda en kijk wat er de komende tijd te doen valt hier in je eigen regio. niet meer bij en ik heb zo'n wensen. Hij werd een beetje sloom en traag, dus ik snakte naar iets feller. Ik droomde van iets jongs modern en liefst heel versnellen. 77 Bombay Street hier bij ZVL. En ehm... Um My Love Lady Gaga. Ja, wie niet eigenlijk, hè? En daarvoor een... Uh, nou, kan die nog wel. Dat liedje van Katja Schuurman. Naar, maar nu heb ik er één. Ja, het is al een suggestief nummer. Maar voor degene die het nummer niet kennen... is dit natuurlijk wel schande. Maar voor de ouderen onder ons, de senioren... die weten wel waar het over gaat. Het gaat over een tulipcomputer. Computers die niet meer bestaan, niet meer worden gemaakt. Maar het was een liedje over het PC. Ja, zo simpel was het. Um, in een ogenblik over een minuut of tien... Ongeveer een reportage van Jeroen van Gent. Um, hij heeft het publiek gevraagd... welk kattenkwaad heeft u vroeger ooit uitgehaald? Wat een interessante vraag. Je hoort er straks meer over. Met zo'n nummer krijg je eigenlijk zin, ook op de zondagmorgen, om een dansje te maken. Maar ja, er is in deze studio niet zoveel ruimte voor, dus dat gaan we maar niet doen. Want dan uh, vallen de kopjes koffie op en dat moeten we niet hebben natuurlijk. Hank the Knife en the Jets, deze mooie zondagmorgen. En Guitar King. En ervoor, Ha, Huhu Ha, Vara... De Sir Douglas Quintet, She Is About A Mover. Ja, ook weer voor de senioren onder ons. Weet je het nog, dat er drive-in shows waren? Goh, mobiele discotheken, man, man, man, man. Dat is lang geleden. En de vader had er ook een. En die gebruikte Sir Douglas Quintet als een soort... deuntje onder hun reclamespot. Dus, zomaar een herinnering. Komt zomaar in me boven. Kan er ook niks te doen. Dat zijn van die brainwaves waar ik allemaal niks mee kan. En ik vraag me ook af waarom zit dat in mijn hoofd. Maar ja, het is even niet anders. Tijd voor muziek van de Chaplin Band. Ook uit Nederland. Heel veel Jerova. Kom je net bij SZVl, Wees welkom. Blijf bij ons. Zeg hier in de studio, God, dat is lang geleden dat we dit nummer gehoord hebben. Ja, klopt ook wel. Want hij is niet vaak gedraaid zie ik aan de teller bij dit nummer. Maar toch wel lekker. Hier in de show op zondagmorgen bij ZVL. Tijd voor ons tweede onderwerp in de show. Een uh, ja, heuse reportage van Jeroen van Gent. Welke kattenkwaad heeft u vroeger ooit uitgehaald? De wereld lijkt de laatste tijd erg serieus en somber. Een goede mop, relativerende humor. waar is het gebleven? Leuke relativerende dingen om de angel uit verkeerde situaties te halen. Zouden kinderen bijvoorbeeld nog kattenkwaad uithalen? Jeroen van Gent vroeg het aan de kinderen van vroeger. ...gewoon op straat. Welk kattenkwaad heeft u vroeger uitgehaald? Ik voel zo... Zo heb je even. Ik voel zo iets. Ik, ik, ik, ik weet niet. Heel veel kattenkwaad? Nee, ik ga dat nee, niet zeggen. Nee, was het heel gemeen? Of wat ja. Oh. Welk kattenkwaad heeft u vroeger ooit uitgehaald? Weet u daar nou, nou iets van? Ja, ja wat is kattenkwaad? Plagerijtjes, spelerijtjes. Dingetjes die een beetje... Ja, pesterig zijn, plagerijtjes. Belletje trekken, wat alle kinderen doen, verder weet ik eigenlijk niks niet zo. Doen. Niet echt serieus. Ja, je misschien. Maar. Ja, dat is misschien een hele, ja, een hele aparte geweest. Maar vroeger als kind gingen we zwemmen in de schie, bij Overschie. En daar kwamen dan binnenvaartschepen aangevaard. Ja. Uh, uh, aangevaren. Ja. En dan zonden we dan naartoe als die geladen waren en dan klommen we dan op als kind zijn. En dan gingen we op de boot richting Delft. En dan doken we uh, bij Delft van het, uh, van het schip af. En dan uh, pakten we de eerste boot weer terug. Nou moe? Maar dat waren wel gevaarlijke dingen. Ja, ik denk als mijn ouders dat hadden gewekt, hè, maar dan had ik, had ik uh, een paar weken niet meer kunnen lopen denk ik. Ja. Maar, uh, maar ja, dat is het eerste we te binnen schieten. Ja. Wel, zeg maar. dat, dat, uh... Ik ken die plek en ze vinden het nu al erg. Ze vinden het nu al kattenkwaad als ze überhaupt daar zwemmen. Ja, klopt. op ja, ja. de brug springen en zo. Ja, nou goed, ik heb al ik heb leren zwemmen. Zeg maar, dus wat dat betreft... alleen uh... maar positief bedoel ja. Ja, Zeker, ja. ja. Maar op een schip werkelijk geklommen en dan weer terug, heen en terug zelfs. Ja, ja. ja. ja. Nou, en... ja, die binnenvaartschepen lagen dan geladen, lagen diep in het water. En dan kwamen ze uit een bepaalde bocht langzaam. Dan ging ik de jonge ventjes van 11, 12 of zo. Ja, dan zwalden we er naartoe voorzichtig en dan uh, de voorkant erop. Nou ja, en dan uh, ja, met die boot mee daar naartoe naar Delft enzo. Dus het Delft en zeg. Ja, ja. Zo is ja, ja. Kattenkwad. Dat, dat heb jij. Meer van jou? Nee. Ik heb echt geen kattenkwad uitgehaald. Nee. nee, misschien belletje, maar dat vond ik ook eng. Maar hoe ging dat? Ik durfde dat, dat niet. Je nee, ik durf dat niet. Ik stond al achter die auto te wachten, zeg maar. <laughs> dan was je helemaal verdwenen als je op belletje drukte? had. Ja, iemand anders moest het doen en nee, ik ging gewoon achter die auto te wachten al. Oh, je, je hebt zelfs niet op, het nee, belletje gedrukt. niet op het belletje gedrukt. Dat durfde <laughs> okay. ik echt niet. Geef niet, geef niet, geef niet. Maar nou, heb jij geen kattenkwaad? kwaad? Nee, ja, echt ja. niet. Oh, Nee. Misschien komt het nog? Nou, misschien wel, hè. <laughs> ja. Nou ja. Welk kattenkwaad heeft u vroeger ooit uitgehaald? Oeh, katten, ja. Het, het bekende belletje trekken. O, toch wel? Ja. Yeah. ja ik was niet zo ondeugend denk ik. Of selectief geheugen. Waren er nog trekbellen toen? Want die, echt die trekbellen? Nee, nee, dat denk ik. Nee, dat, nee. Dat, ik ben geen twintig meer, maar ook niet zo oud eh, dat ik van het trekbellen ben. Vandaar dat het ja, be ja. belletje trek. Ja. Dus er is niks uit de hand gelopen, bijvoorbeeld. Nee. En zo, nee, geen dat... ellendig. Had. Nee, voor zover ik weet niet. Oh, dat weet ik nog wel. Uh, met een universele afstand. De kanalen veranderen bij iemand door de ramen. Dat heb ik ook gedaan, ja. Dat ja. is echt mijn ja. teaser. Wat gebeurde er? Ja, lichte ligt, ligt paniek in de woonkamer. Hard wegrennen. Hadden ze het door? Nee, uiteindelijk niet. Nee, nee. Niet. zo slim was ik ook wel weer. Ze dachten de televisiebergs of betogen. Ja, precies, ja, ja, ja, ja. ik heb het ook gedaan. Ik ja. moet toegeven, ik kon het gewoon niet laten. Nee. Het is echt grappig. Het is, echt, het is, heel grappig. Echt, het is wel een leuk geintje. Ja. Geluid harder en kanalen wisselen ja, en zo. Namelijk als iemand alleen zat, natuurlijk. Dat ja. is het helemaal. Oh. Ja, ziet ja. En, de, en mensen hebben niet echt doorgegooid hoe het kwam, denkt u? Nee, ik denk het niet. Nou, dat weet ik niet, maar ik denk het niet. Kunt u het overtroeven of heeft u het nooit kat kwaad uitgehaald? Ik heb ook wat te kwaad uitgehaald. Naast de gebruikelijke dingetjes zoals uh, belletje trekken en belletje zo. Maar uh, ja, wat ik me nog heel goed herinner is dat ik de stopverf uit de raamkozijn uh, haalde. als die net geplaatst waren. He? En dan maakte ik daar zo'n grote bal van. En dan kon oh. ik daar zo mee kleien. En ik weet nog precies de geur die die stopverf had. Ja. Ja. Ja, ja, ja, dat weet ik ook. Ja. Maar misschien heel onschuldig dat u niet uh, dacht aan de consequenties. Nee, want toen was ik uh, drie turf. Dus, oh, uh, ja, ja, ja. ja, ja. Maar, en wat gebeurde er? Uh, nou, niks. De, ze zijn de uh, volgende dag teruggekomen. Hebben ze het opnieuw gedaan? Oh. En toen heb ik het er niet meer uitgehaald. Oh. <laughs> er zijn geen ruiten naar beneden gekomen. No, er zijn geen doen. ruiten uitgegaan. Gelukkig uh, niet. Nee. Welk kattenkwaad heeft u vroeger ooit uitgehaald? Ja, Belletje trekken natuurlijk. Ja? Ja. Heb ik dat nou ook gedaan? Harder, ja, iemand anders moet ja. het ook komen. Ja, belletje trekken. trekken dat hard weglopen, cool. dus dan, daarna? Ja, dat wel. En ook wel heel hard schrikken. Uh, als die deur open ging, als, uh, als ik als dan toch merken. opeens... Uh, toen ging ik met een lift naar beneden. Ik denk dat het van de tweede verdieping was. Ja, die mensen vonden dat toch niet zo heel erg leuk. En toen stond er blijkbaar iemand achter de deur. Die als een uh, malle een uh, ja, ja, uh, met de ja. trap naar beneden ja, ging. Ja, en toen ja. de liftdeuren open gingen, toen uh, was ik erbij. Ja, ik kon geen kant op natuurlijk. Ja. Nou, Moe. Ja. Heeft u ooit katte uitgehaald? Nee, toch? Daar zie ik toch niet uit? Nee. Of toch wel? Ja, nee. ja, ik denk dat ik wel eens wat heb laten hangen. Of tenminste wat heb gedeeld met haar. En uh, dat zij dat dan ook in het voortgezet. Dus, dus oh. een belletje, ja, belletje trekken. Maar het is eigenlijk maar heel miniem geweest. Ja, ik ben een hele brave jongen. Ja, kun, kunt u nog een voorbeeldje op diepe stiekem? Ja, een voorbeeldje voor ja dat is heel lang geleden. Het is, uh, ja, ja dat ik, ik had er ook weinig plezier van eigenlijk. Dus uh, ik ben er ook <laughs> voor zelf mee gestopt. Je hebt dan eigenlijk nodig dat er mensen hier achter je aangaan, dat weet ik al natuurlijk. Maar, Zoiets, ja. Ja, ja. ja, Maar wel onschuldig. Heel onschuldig. Geen stenen gooien of zo. Nee, nee, nee. nee, nee. nee. Maar het was een, een goede groep, maar ik moet ik, ik Nee, wil ik heb het niet... er eigenlijk nee, ook niet eigenlijk. Is... Spijt van, spijt ja, van spijt ook weer niet. Oh, maar, no. maar niet om nou trots op de op terug te kijken. Nee, nee oké. Okay. Nee. Ja, ga ik doen. Kattekwaar. Heel saai ja. geen Katten... nee, kattenkwaad. Ja, kattenkwaad. Dat was kattenkwaad. Ik weet wel dat een keer met een vriendin en nog een paar vrienden dat wij op een uh, platschuit gingen lopen en die lag aan een bij een melkfabriek. Mijn vader werkte daar en dat was een, voor melkbussen en zo. Maar die platschuit die liet los, dus wij dreven de Dokkemer E op. Oh. En dat was niet zo fijn, want het was wel een beetje paniekerig. Maar er kwam een grote boot ook aan, dus er was vanuit de fabriek kwamen ze allemaal. Dus wij moesten weer naar de kant, maar nou, dat werd niet zo gewaardeerd thuis. Viel hij te besturen, dat, dat plat? Nee, dus niet. Nee, niet. nee, dus wij stonden als kinderen erop en hij dreef gewoon ja, de vaat op. op. Ja. Nee, dus dat werd niet te dank afgenomen, alle consternatie die ja, dat... Het wel overleven, Ik de... zeker weten. ja. Dus la... Nu heb je een mooi verhaal, hè? Ja, nou daarom precies. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Denk je dat je bent? Oké, okay, mijn hart dat breekt dus zo. Stemmen bij ons bij de deur. Zave brisé mon coeur. Oui, mon coeur. Hey! Is dit de laatste ronde? Is dit la en d'amour? Ik ben mezelf niet meer. On Onnette, ensemble pour toujours. Stem in mijn hoofd, gaat naar door. Als oh, je moet gaan, ga dan meteen, dan De dans ik wel alleen. La, da, da, da, da, da, da. La da, da. Norma zone. Et toi, après m'avoir dansé, tu voulais retourner. Tu voulais c'était ton choix. mais c'est que t'as oublié. taimes notre je encore, encore. Encore. Papa, ça Est-ce que c'est je Ik zag hem van de week nog bij Barlaat, geloof ik, een optreden geven. En hij zong ook dit nummer. La Uit da da. 2022. Wel lekker nummer, vind je niet? En uh, je hoorde, uh, het Cloud heet hij, Moet ik ook nog even erbij vertellen natuurlijk. En verder hoorde je Spice Girls en Stop. Jongens, wat schiet de tijd op. Het loopt al tegen kwart voor twaalf op deze zondagmorgen. Ben je niet Zeg ja. Kom nou zeg. Wat krijgen we nou? Wat een brutaliteit. Tijd voor de John Warwick. Iets antieks. Hier bij ZVL. Do you know the way to San Jose?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 Pack your car and ride right away I've got lots of ever were of parking cars and pumping gas. I've got lots of brains in San Jose. ook weer een one-hit wonder, geloof ik. Hè? Ja, een uh, band die maakt één hit en daarna hoort er niks meer van. Dat was ook het geval met deze van Liverpool Express. Je hoorde You Are My Love. En van het album uh, Leon Warwick sings Bert Backrack Hoorde je toch maar mooi Do You Know The Way To San Jose? Ik ben de weg al lang kwijt, dus aan mij moet je het niet vragen. Zo'n uh, twaalf minuten voor uh, twaalf alweer. En we zijn hier aan de Elfde bak koffie of zo. Me, jongen. We gaan zo meteen hyperend uh, de Toko verlaten. Het is even niet anders. Intussen uh, mag jij meeluisteren naar Rick Ashley. Never gonna give you up. Ballies. Mooi hè? Man without a heart. Van lang geleden nog lekker met ouder-wetse violen. Niks uit een doosje. Helemaal niet zelfs. En Rick Ashley ervoor met Never Gonna Give You Up. lukt tegen 12 uur. Het is tijd voor mij om te vertrekken. Zo meteen weer lekkere verzoekplaatjes aanvragen. Kan via onze website omroepzvl.nl. Dus doe je best. En mijn collega's gaan voor jou dan hun best weer doen. Dus... Um, voor mij zit het erop voor deze zondagmorgen. Dankjewel voor je gezelschap. Uh, volgende week zondag ben ik er weer bij Leven en Welzijn. En dan hoop ik ook een beetje dat die heesheid een beetje weg is uit mijn stem. En uh, dan uh, ga ik gewoon weer lekker plaatjes voor je draaien. Ook met een heese stem. En ook een paar leuke onderwerpen behandelen. Dus wees er dan ook bij. Tot besluit van de show. Tok, tok. Lives what you make it. Mooie dag.